Ze hebben inmiddels contact gezocht met de Nationale Libische Raad... het bestuur van de tegenstanders van Gaddafi. Alleen Algerije, een buurland van Libië en Syrië stemden tegen. In de Duitse deelstaat Baden-Württemberg... hebben ongeveer 60.000 mensen gedemonstreerd tegen kernenergie. Er werden ongeveer 40.000 betogers verwacht... maar na de explosie in een kernreactor in Japan... gingen veel meer mensen in Stuttgart de straat op. Tot vandaag dachten veel mensen dat het om een abstract gevaar gaat... maar nu zien ze hoe groot het risico van kernenergie is, zei een van de organisatoren. De betogers eisten van minister-president Mappus van Baden-Württemberg... dat hij de kerncentrale in Neckar-Westheim sluit. Onder de demonstranten waren ook veel politici van de Groene en de SPD. Zuid-Soedan trekt zich terug uit onderhandelingen met de Soedanese president Bashir volgens Zuid-Soedan steunt Bashir opstandelingen... die de autoriteiten van het nieuwe land omver willen werpen. In de aanloop naar de officiële afsplitsing van het zuiden over vier maanden... zijn er in Zuid-Soedan steeds vaker gevechten tussen rebellen en het leger. Vanochtend vielen daarbij zeker 23 doden. Zuid-Soedan zegt dat de rebellen worden bewapend door het noorden... en dreigt nu onder meer een oliepijplijn naar het noorden af te sluiten. President Bashir noemt de Zuid-Soedanese beschuldiging belachelijk.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 Langs de lijn, met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij aflevering 9537 Met een, ja, een karig, een rustig voetbalavondje, slechts drie duels. Eén daarvan is al begonnen, Heracles tegen Excelsior. Dat zich nog een beetje de ogen uitwrijft van vorige week in die laatste seconde. Toen het verloor van PSV. Het moet nu winnen. Wil het nog boven het streepje komen, Henk Kok? Ik begrijp dat je doet op die uh, strafskoppen uh, die PSV in de slotfase nog mee uh, kreeg. Ja, ze moeten in elk geval winnen. En Heracles kan heel onbezorgd uh, voetballen uh, vanavond. Heracles kan eigenlijk niet meer bij de eerste acht komen. En uh, Excelsior wil natuurlijk de na-competitie plaatsen ontlopen. Twee mogelijkheden hebben ze gehad. één voor Heracles en één voor uh, Excelsior. Colwijk kreeg een kans aangeboden door Fernandez, maar schoot buitengewoon slecht in een slap product, was het in eerlijk gezegd. En ook Douglas kreeg een kans voor Heracles Uratedal. Er is nog heel weinig gebeurd in deze wedstrijd. De stand is nog 0 tegen 0. Uh, de andere twee wedstrijden van vanavond zijn Rode AZ. Straks om kwart voor 8 en om kwart voor 9 is er Vitesse tegen Heerenveen. Er wordt ook gevoetbald in het buitenland. De kwartfinale van de strijd om de FA Cup. Manchester United tegen Arsenal, racht daar niet mee. Zojuist rust geworden op Old Trafford. Een 1-0 voorsprong voor Manchester United... dat dezelfde cijfers boekte in de competitie in december. Maar toen was dat na 90 minuten. Nu staan er 45 op de klok. Robbie van Persie met de rode kaart uitgevallen in de Champions League. Die uitschakeling bij Barcelona. Hij is terug, draagt de aanvoerdersband bij Arsenal. En hij heeft al een aantal keren op de goal geschoten. Van der Sarre staat op doel. Dat is een directe tegenstander dus van, van Persie. Kansen gezien voor Arsenal, zelfs wel wat meer dan voor United... maar die ploeg scoorde wel na 28 minuten via Fabio. 20 jaar pas, een opening van Rooney... en dan des met de kopbal de keeper van Arsenal, maar toen toch binnengeschoten. 1-0 voor United. Dat dus wat het voetbal betreft en verder houden we op de hoogte van alles... wat er eerder vandaag gebeurd is op het gebied van schaatsen, zwemmen en wielrennen. Het is zaterdagavond langs de lijnen tot 11 uur met sport en muziek. Wat gebeurt er allemaal in Almelo? Nou, gebeurt er gebeurde tot nog toe niet zoveel. Maar in elk geval heeft Blom besloten om Bovenberg een rode kaart meteen te tonen. Ja, is er sprake van een doorgebroken speler? Denk ik eerlijk gezegd wel. Bovenberg pakt even de Heracles aanvaller Die denkt door te breken. Dat is In dit geval Everton. Die dacht door te breken. Maar het is nog buiten het 16 meter gebied. Ja, maar het is wel een doorgebroken speler. En ik denk dat dat spelregeltechnisch een juiste beslissing is van scheidsrechter Blom. Door Bovenberg een rode kaart te geven. Hij was erdoor, Everton. Nog binnen het 16 meter gebied. Maar gewoon een vrije schop. Mag ik die vrije schop nog even meenemen? De vrije schop van Irakwes? Nee, het is 0 tegen 0 hier in Almelo. En Axel uh, Sjord met man. Get me wrong van de Pretenders. Een rode kaart voor Bovenberg. Dat is uh, het enige vermelderswaardigste tot nu toe bij Heracles Excelsior. Het ja, is, is in elk geval uh, geen meevaller voor Excelsior. Excelsior zal nu nog uh, meer zich uh, terugtrekken op eigen helft. De verdedigers van Heracles die mogen rustig aan de bal komen. En dat probeert Excelsior. Die probeert die aanvallen van Herakles op te vangen op de eigen speelhelft. Laat ik gaan kijken. Kwansa op de helft van Excelsior. Halverwege de helft van Excelsior. Weet niet precies wat hij moet doen. Hij zond heel weinig ruimte even probeert een pirouette. Dan kan die kan inschieten. Maar dan wordt die bal nog geblokt door een Excelsior-verdediger. En houdt Heracles daar niet meer aan over dan een hoekschop. Een hoekschop zomaar vanaf de linkerkant van het veld. Er is nog niet al te veel enthousiasme hier in het stadion van Almelo... terwijl Heracles toch twee goede uitslagen heeft gemaakt onlangs. Vitesse gewonnen, van Groningen gewonnen. En zelfs de doelman van Heracles, Remco Pas, werd hier aangekondigd... als de held van de Groningen. Hoekschop is genomen op de rand van een 16-meter-gebied. Geen controle bij Frederus. En dan kan Pellet die kan de bal oppakken voor Excelsior... De Duitse doelman in feite is hij van ADO Den Haag overgekomen. Ik kijk ook even naar de zijkant. Er zal ongetwijfeld een wissel al plaatsvinden bij Excelsior. Excelsior die zal zo meteen, denk ik, Gudde inbrengen. En dan kijk ik naar het veld alweer van die bal. is daar in de middencirkel. Rora probeert in balbezit te komen, maar dan zit de Douglas. Die zit zijn tegenstander Nederland, Die zit de vel op de huid. Maar Excelsior kan de aanval eerlijk gezegd niet overnemen. Een aardige kans hebben ze gehad. Ze mikken gewoon op de snelheid van Fernandes. Fernandes ging 1 een keer goed door tot aan de achterlijn. Gaf een goede voorzet op Koolwijk. Maar Koolwijk schoot die bal zo, zo ongelooflijk slap in. Dat ik bijna dacht van is hij wel bij de wedstrijd. Is hij wel geconcentreerd. Ja, Gudde die komt binnen de lijnen. En Bergkamp, dat is een aanvaller. Die gaat eruit. En dan gaat de graaf die gaat zich nog even melden bij Alex Pastoor om te informeren... hoe gaan we nu precies verder spelen op dezelfde wijze. Ja, zoveel mogelijk tegenhouden, denk ik. Het is altijd, doet altijd een beetje afbreuk aan de wedstrijd. Als er al nou, na 24 minuten een speler een rode kaart krijgt... het is gewoon 11 tegen 10 en Bovenberg is er dus uitgestuurd. Het is nog 0-0 in Almelo en Excelsior krijgt het ongetwijfeld heel, heel moeilijk. Wij gaan het hebben over zwemmen, de Swim Cup in Amsterdam. Winnen is leuk daar, maar belangrijker is het halen van de limieten. Want er zijn tickets te verdienen voor het WK dat in juli in Shanghai is. Bob van de Tak, uh, en werden er genoeg tickets uh, verdiend al vandaag? Ja, er werden inderdaad wel wat tickets verdiend, zo links en rechts. Bijvoorbeeld door Sebastiaan Verschuren op de 100 meter vrije slag. Hij deed dat vanmorgen trouwens al in de series. Toen uh, haalde hij de vormbehoudtijd, want hij had een beschermde status verschuren... op basis van zijn prestatie uh, vorige zomer op het Europees Kampioenschap... waar hij zesde werd. En hij moest dus de vormbehoudtijd uh, zwemmen. En dat deed hij... ja, mooi woord hoor. Aalde ja, woord mooi en prachtig. Ja, ja, ja, ja. Er worden allemaal nieuwe woorden uitgevonden hier in het zwembad, inderdaad. Maar hij deed dat twee keer. Want vanavond in de finale zwom je nog wat harder dan vanmorgen. Verschuren 48-99. En dat is toch een hele beste tijd voor deze periode van het jaar. Want je moet wel bedenken dat Verschuren en met hem veel andere zwemmers... eigenlijk niet uitgerust hier aan de start is verschenen bij de Swim Cup. Er is hard getraind de afgelopen weken. En dan is zo'n tijd van 48, 99 prima. Ook een prima prestatie van Nick Driebergen op de 200 meter rugslag. Ook hij kon vrijuit zwemmen vanmiddag in de finale. Want had zich vanmorgen in de series al gekwalificeerd. Ook weer via zo'n vormbehoudtijd. En vanmiddag ging hij nog ietsje sneller dan in de series. Toen klokte die 1:59,24. 24. En ook dat is prima voor deze tijd van het jaar. Ook Femke Heemskerk zagen we nog in actie. Gisteren natuurlijk dat verbluffende record op de 100 meter rugslag toen ze anderhalve seconde bijna van haar eigen Nederlands record afhaalde en uh, dat beloofde voor vanavond. Ze had ook wel uh, grootse plannen, hoopte stiekem om ook op haar favoriete afstand, de 200 meter vrije slag, een uh, nieuw Nederlands record te zwemmen. Nou het lukte bijna, het scheelde 70ste. En uiteindelijk tikte ze aan in 1,56, 61. Maar dat was een prima prestatie dus wederom voor Femke Heemskerk. Ik hoor allemaal goede prestaties, maar uh, zitten al die Nederlanders nou boven verwachting? Of is dit wat eigenlijk iedereen al uh, vanuit ging? Ja, het is wel een beetje verwacht aan de andere kant wat ik net zeg... dat uh, dus niet iedereen hier uh, uitgerust aan de start verschijnt. Dan wordt er toch best uh, heel aardig gezwommen, hoor, moet ik zeggen. Zo'n tijd als Sebastiaan Verschuren bijvoorbeeld, even ter vergelijking. De grote Michael Phelps zwom enkele weken geleden in Indianapolis, 48-89. Dat is dus maar één tiende sneller dan Sebastiaan Verschuren. Dus in dat licht bezien... Uh, ja, is dat toch gewoon heel goed van verschuren. Zijn er straks veel Nederlanders die dat WK gaan halen? Dus die de limieten al halen? Ja, het wordt wel een redelijk uh, grote ploeg, denk ik. En het zullen gewoon de bekende namen zijn... die daar dat uh, wereldkampioenschap in uh, Shanghai gaan. Wat wel een interessante afstand is trouwens is de 50 meter vrije slag bij de vrouwen, want daar is het echt dringend geblazen. Er kunnen per land, per afstand maar twee deelnemers uh, naar zo'n wereldkampioenschap. Dus dan en... maakt die limiet ook niks uit? Nee, in feite, want je hebt nu dus de situatie dat er vier zwemsters al uh, die limiet gezwommen hebben. Die zijn in principe dus allemaal gekwalificeerd. Maar ja, dan gaat het dus om de onderlinge verhoudingen. Nou, het zal niemand echt verbazen dat Ranomi Jojo op dit moment, als je een tussenklassement opmaakt tussen die vier Nederlandse vrouwen, aan de leiding staat... Met 24-61. Zwom ze vanavond in de finale. Winnares daarmee ook van de race. Uh, dan staat op dit moment op de tweede plaats... Hinkelien Schreuder met een tijd van 24-66. Die zwom ze niet dit weekend in Amsterdam... maar die zwom ze al afgelopen zomer in Budapest... op het Europees Kampioenschap toen ze tweede werd. En zij had dus de beschermde status. En uh, die tijd staat nog steeds overeind. Want uh, Marleen Veldhuis zwom weliswaar goed vandaag. Voor het eerst weer onder de 25 seconden. Maar 24-83 is dus niet hard genoeg nog uh, om uh, Hinkelin Schreuder voorbij te gaan. En uh, ja, dat zal dan moeten gebeuren in Eindhoven volgende maand... als er een swimcup is in het uh, Pieter van der Hogebandstadion. Uh, en uh, dan is de laatste kans uh, om je te kwalificeren voor dat uh, wereldkampioenschap. En dan zal dus ook de beslissing vallen op die 50 meter vrij. Want het is gewoon degene die op dat moment de twee snelste tijden hebben geswommen, die gaan. Het is niet dat je een swim-off krijgt ofzo. Nee, het is gewoon de snelste tijden die je uh, tellen. Dan nou moet ik wel zeggen dat Inge Dekker uh, niet zal zwemmen daar in Eindhoven op die uh, swimcup. Omdat zij het Franse programma draait. Dat geldt trouwens ook voor Femke Heemskerk. Hè. Je weet, die trainen allebei in Marseille. Hebben dus een wat andere uh, ja, opbouw van het seizoen, zeg maar. Dus die zal daar niet zijn. is daarmee ook uitgeschakeld, want zwom uh, langzamer dan de Marleen Veldhuis vanavond. We moeten even naar het voetballen, Bob. Oké, okay, Henk. Ja, er is gescoord. Ik zat ook gewoon te wachten op een doelpunt van Herakles. Of het, het spel er niet naar was. Maar Vladeiris, die heeft dan raak geschoten met zijn linkerbeen. Raakt hij de verste paal, de binnenkant van die paal in de bal. Die kerstte gewoon achter Pell als de doelman van Excelsior. Het was gewoon ook even een beetje wachten op een doelpunt. Het was eerst nog een poging van Everton. En in de kluts komt die bal dan voor de voeten van Flederis En die haalt uit. Via de binnenkant van de paal Staat hij in de goal. Ja, arme Excelsior. Herakles voetbalt helemaal niet goed. Echt niet goed van het voetbal veel te traag. Het publiek stelt elkaar paartjes toe te kijken. Ik heb soms de indruk dat of iedereen vanmiddag op een terras heeft gezeten en een paar glazen witte wijn heeft genomen van, van deze wedstrijd waar je helemaal niet warm Excelsior wacht af en ik heb eigenlijk medelijden met die ene spits die Excelsior nog heeft. Dat is Fernandez. Fernandez is de enige spitsspeler en gok is een beetje op zijn snelheid. Maar als hij in balbezit komt dan heeft hij direct twee, drie verdedigers van Heracles om zich heen. Omdat die anderen van Excelsior gewoon blijven hangen. Hij krijgt nauwelijks enige steun af en toe nog eens een keertje van Kolwijk. Maar laten we ik kijken wat er gaat ter hoogte. Van van de, de middenlijn een duel om de bal. En dan mag er ingegooid worden weer door Heracles door Looms. Het is 1-0 voor de Heracles. En normaal gesproken zal het hier niet bij blijven. En we waren over zwemmen aan het praten met Bob van der Tak. Over het Franse programma van de twee dames. Ja, inderdaad, voor Inge Dekker en de Femke Heemskerk... die er niet bij zullen zijn volgende maand in Eindhoven bij de Swimcup. Dus ja, die moeten het echt wel uh, dit weekend doen. Uh, voor Dekker was dat gisteren gelukt op de vlinderslag. Maar op die 50 meter vrij waar we het over hadden... Uh, is het dus niet gelukt uh, voor haar. Maar goed, die vlinderslag heeft voor haar ook prioriteit. Dus uh, dat is geen heel grote ramp wat dat betreft. Oké, okay, bedankt, Bob.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 Golden Days van Christel. Heracles met 1-0 voor tegen Excelsior. Henkop. Ja, Golden Days zijn er niet in elk geval voor Excelsior. De bal is achterin bij Excelsior. De bal wordt naar voren geplaatst. Maar er kan niemand bij. Daar kan Fernandes niet bij. En daar kan helemaal niemand bij. Behalve dan de doelman van Heracles Remco Pasveer. Die schiet de bal meteen weer naar de linkerkant van het veld. Naar Looms, dat is de verdediger. En eigenlijk zou Herakles die aanvallen wat meer over de zijkant moeten opzetten. Maar wat doet hij? Hij trekt gewoon naar binnen. In verlaatst van dat hij nou diepte kiest aan de zijlijn. Dat doet hij helemaal niet. En daardoor heeft da en ook uh, verliezen. Een aanvalletje van Excelsior mislukt alweer. Pakt over Tom op de as van het veld. Pakt hij die, die bal op. Speelt hem naar de buitenkant. Naar Douglas. Maar het is heel zacht ingespeeld. Traag ingespeeld. Slap ingespeeld. Maar toch is Douglas langs. Maar vanuit het centrum komt ook uh, Nieveld over. Om in elk geval uh, die bal over de zijlijn te spelen. Maar op het laatste is hij ook nog weer aangeraakt. Door een speler van Heracles. En dus gaat Excelsior ingooien. Ja, Excelsior probeert de linies dicht op elkaar te houden. En Heracles speelt absoluut niet goed. Veel te traag, veel te langzaam. Zoals ook zojuist dat inspelen van, uh, van uh, die bal op uh, de buitenkant op, uh, op Douglas. De bal werd achterin uh, bij Heracles, bij Matens. Uh, Matens speelt hem dan uh, in de voeten van Overtoom. En dan moet die bal opgezet worden. Aan de linkerkant gaat hij weer naar Loons. En dan is er helemaal geen diepte Loons. Die kan gewoon naar de achterlijn gaan. Dat doet hij niet. Maar hij heeft helemaal geen speler voor zich om daar die bal op af te spelen. En dan wordt het al moeilijker. Flederis heeft zich dan aangeboden. Traag gaat het allemaal bij Herakles. Ze kunnen gewoon geen opening vinden. En spelen veel te weinig over de zijkanten. Om die verdediging van Excelsior open te scheuren. Er gebeurt eigenlijk bitter en bitter weinig. Roda, waar moet Roda met die bal heen? Ja, die speelt hem zomaar weer in de voeten van een tegenstander. Ongelooflijk. Het is een treurige, treurige wedstrijd. Om naar te kijken. Maar de stand is 1-0 in het voordeel van Herakles. Terwijl ik nog maar even zeg dat Excelsior met 10 man speelt. En dan de V-Cup in Engeland. Manchester United tegen Arsenal. Manchester voor. Heeft Wenger uh, weer wat te klagen, Rachmer? Vast wel, maar hij heeft zich tot nu toe redelijk rustig gehouden... in tegenstelling tot natuurlijk van de week in de Champions League. 2,5 minuten gespeeld in de tweede helft van de wedstrijd. Kans voor Conchelmi zojuist gezien. En daar zat Van der Sarre toch wel erg goed bij... met een uitgestoken handje die inzet kwam... Vanaf de linkerkant niet ver van het, van het doel vandaan. En ik denk dat Arsenal zich toch heeft voorgenomen om echt te kijken of er snel een gelijkmaker kan komen. Want de ploeg is nauwelijks minder dan United. Wat trouwens de doelpuntenmaker zojuist vervangen heeft Fabio da Silva om compleet te zijn. Met voor- en achternaam er vanaf uh, gegaan. En uh, erbij gekomen, dat is toch wel bijzonder, Valencia een half jaar geleden in de Champions League ontmoeting met de Glasgow Rangers is hij uitgevallen. Met een enkel breuk en dit is zijn eerste optreden sinds uh, dat uh, ongelukkige moment toen. En dat uh, terwijl nu op de achtergrond het doelpunt valt voor United. Want Rooney kan, uh, kan binnenkoppen na een actie aan de rechterkant. En dat betekent dus al heel snel in deze wedstrijd een 2-0 voorsprong voor Manchester United tegen Arsenal. Dat zo dicht bij een gelijkmaker was zojuist. Van de Sark kon dat voorkomen. Maar nu schudden ze het hoofd bij Arsenal achterin. Want. Uh, Rooney krijgt dit doelpunt achter zijn naam. Combinatie keurig netjes op de rechterflank. En de actie wordt opgezet aan die, aan die zijkant. Ja, en dan komt hij sneller bij de bal. Wayne Rooney dan de doelman van Arsenal Almunia. En is het raak 2-0 voor de thuisploeg. En dan gaan wij verder met wielrennen. Parijs-Nice, de voorlaatste etappe vandaag. Een etappe over 215 kilometer. Met een paar flinke klimmetjes erin. Gisteren werd het klassement op zijn kop gezet in de tijdrit. Tony Martin veroverde daar de leiderstrui. Uh, vandaag, Joris van de Berg, hoorde ik jou eerder vanmiddag. Uh, toen zat uh, Karsten Kroon uh, op kop. Uh, hebben we Nederlands succes gehad vandaag of niet? Op 13 kilometer na, uh, ja, ja, op 13 ja. kilometer Het gebruikelijke, het gebruikelijke uh, beeld bij het wielrennen van tegenwoordig, hè? Ja, en dat dan ook nog met dat ongeluksgetal 13. Nou, je ziet het heel vaak dat koplopers het wel proberen. En dat gaat dan ook vaak om aandacht en zo, maar... Nou, dit was geen gekke poging, hoor, want hij reed de hele dag in de aanval. En hij hield heel lang stand, de man die vorig jaar zo lelijk ten val kwam in de Waalse Pijl. Toen liep hij echt een verschrikkelijke blessure aan zijn gezicht op. bont en blauw, Karsten Kroon. Hij lijkt mij terug, hij oogde heel sterk, indrukwekkend. En uh, ja, hij, hij, het leek hem even te gaan lukken. Maar toen barstte achter hem in het peloton in een heel gevaarlijke glibberige afdaling. De strijd los. Spaanse renners van Movistar begonnen echt koers te maken. Het peloton brak in tweeën. Alle Rabobank-renners in deel twee. Op één na Bauke Mollema, maar dus ook Luis Leon Sanchez, de dure kopman van Rabobank, in groep twee. Groep één haalde... De arme Karsten Kroon in, in de regen en de duisternis. Het was wat dat betreft een beetje spookachtig beeld. En vervolgens ging er een Fransman weg in, uh, in dienst van Astana. Remy Di Gregorio, tweede keer deze ronde dat hij probeerde. En nu lukte het wel, want hij wist net voor het peloton te finishen. Vijf seconden voorsprong. Uh, je zei al, het was erg glibberig. Ik zag nog iemand onder een auto liggen, maar dat was een stilstaande auto. Die was daaronder gegleden? Ja, dat was een ploeggenoot van de winnaar, van Di Gregorio. Dit was de Kroaat uh, Kizerlovski. Hij kwam echt in de slotfase ging hij hard tegen het asfalt. De Di Gregorio trouwens vlak daarna bijna, maar die bleef overeind. Maar de Kieselovki dus niet. Die kwam echt onder een auto. Nou, dat klinkt heel ernstig, maar die auto stond stil. Hij lag een beetje te spartelen, maar hij heeft uiteindelijk... Uh, niet heel veel tijd verloren. En hij is gewoon op 40 seconden van de winnaar binnengekomen. En ook de mannen in het klassement... Martin en Kleuden verloren niet veel tijd. En zij blijven elkaar in het klassement dus gewoon goed in de gaten houden. En dat betekent dat Martin morgen gewoon wint? Of komt zijn positie nog in gevaar? Ik denk dat zijn positie niet in gevaar komt. Het is Nice naar Nice. Daarin zitten La Turbie en de Coldeers van eerste categorie. Korte, gemene, gevaarlijke etappen. Altijd 124 kilometer. Maar Andreas Kleuden is 35. En dat is niet zo'n explosieve man. Ik, ik zie hem niet aanvallen op Martin. Dat is het. Dan naar die andere koers. De Tireno Adriatico. Dat dus was er vandaag een etappe die... Je... Robert Geesink op het lijf was geschreven? Ja, leek, hè. Leek geschreven. Uh, Geesink is natuurlijk explosief. Kort klimwerk is hij momenteel een van de besten van de wereld. Maar het was vandaag een gekke dag voor hem, want hij zal teleurgesteld zijn. Hij werd zesde op twaalf tellen van de winnaar. Maar vervolgens mocht hij wel het podium op om de Leidenstrui aan te trekken. De winnaar u uh, Scarponi. Houdt hij die Italiën? Leidenstrui, denk je? Nee, ik denk het niet. Het is uh, nu nog twee pittige ritjes, morgen... En maandag echt zo'n lange Italiaanse rit met wat klimwerk in het midden. En maandag op het einde weer een heugeltje. Maar dan dinsdag 9,3 kilometer vlak tegen de klok. En dan moet Geesink 10 seconden zien te verdedigen op Cadell Evans. En in een tijdrit, zeker zo'n korte tijdrit, ja... Ik, ik zie het Geesink niet doen. Oké. Okay. Joris van den Berg verwachten wachten het af. We gaan naar Henk Kok. Oh, muziek hoor ik. Ja, geen Henkok. Platje. Plaatje. zingen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 Weller. Wild de slotfase van de eerste helft bij Heracles Excelsior. Kok. Ik denk dat er nog ongeveer 20 seconden gespeeld moeten worden. Want ik heb net het bord gezien met nog één minuut. De stand is 1-0 in het voordeel van Heracles. Door dat doelpunt van uh, Flederis. En nu wordt er ook gefloten zelfs hier in het stadion uh, van Almelo. De bal wordt breed gespeeld van Van der Linden naar Maat. Maar het gaat allemaal zo traag. Van Heracles speelt helemaal niet goed. Hè? Het zoekt veel te veel het centrum op van de verdediging van Excelsior. Nu dan een schot. Maar uh, dat schot gaat naast. Het was een schot van, uh, van Overtoom van, uh, van Heracles. Er gaat er ongeveer een metertje naast. Ik heb heel weinig doelpogingen gezien. En ik hoop niet dat die trainers na afloop weer zeggen: van ja, 11 tegen 10, dat is altijd moeilijk voetballen. Van Herakles speelt gewoon niet goed. En ik heb nog even nagedacht over die rode kaart. Die Bovenberg kreeg zo'n ronde 23e, 24e minuut van Excelsior. Hij pakte dus Everton vast buiten het 16-meter gebied. Het was doorgebroken spelen. Goede beslissing van Blom. Maar je kunt ook afvragen: was niet een beetje dom van Bovenberg? Van ja, je moet altijd de doepen nog maar maken. En nu heb je in elk geval je ploeg sowieso benaderd. 1-0 stuiter voor de Herakles. En het is een wedstrijd waar de tranen van in de ogen krijgt. En niet van de kou. Het wordt een hele moeilijke week voor Arsenal, Achter. Zware weken voor uh, de coach ook natuurlijk. Voor Arsene Wenger uitgeschakeld in de Champions League. 2-0 achter nu bij Manchester United in de FV Cup. En daar gaan de prijzen dus uh, aan de neus van de Londenaren voorbij. 10 minuten gespeeld in de tweede helft. Er is een corner van United. Een kopbal die, uh, ik denk via het hoofd van Vidic, zo'n beetje bij de cornervlag. Uh, over de achterlijn dreigt te gaan. Dat gebeurt uiteindelijk niet omdat de Nielsen de bal daar kan, kan oppakken. Hij is een van de mensen die er nu wel bij is. En die was er van de week bijvoorbeeld daar in Barcelona niet bij. Rositski en Klichy uh, zijn ook uh, niet van de partij. Fabregas is geblesseerd. Dus er zijn ook nog wel wat wijzigingen in de ploeg van Arsene Wenger en Nasri. Probeert wel wat lijnen uit te zetten zo bij tijd en wijde bij Arsenal. Hetzelfde geldt voor Van Persie die zeker niet slecht speelt. Maar je proeft dat het... Uh, Geloof bij de ploeg uit Londen een klein beetje aan het verdwijnen is. Omdat die 2-0 achterstand toch wel behoorlijk fors is. Afgelopen minuten ook geen kansen meer gezien. Tenzij dit iets oplevert. Want een schot van Nasri komt terecht bij doelman Edwin van der Sar. En een lastige stuit in die bal. Uiteindelijk kan van der Sar toch oppakken. En zo blijft het 2-0 voor United. En als die ploeg stand houdt, ja, dan houdt het zicht op alle grote prijzen. De Canadese Christine Nesbit heeft op de wk afstanden de 1000 meter gewonnen. Na twee keer goud, één keer geen eerste plaats voor Wust. Jeroen Stekenburg, praat met haar. Ja, Irene, wist je nog hoe het voelde? Tweede worden. Uh, ja, van TK. Maar uh, ik ben wel tevreden hoor. Ik bedoel, ik reed voor mij nog gewoon een hele goede race. En ja, dat is vandaag gewoon iemand die met kop en schouders bovenuit steekt. En dat is dus Christine en die reed gewoon een hele goede race. Dus terechte winnaar is. Dat het makkelijker om het te accepteren. Uh, ja, natuurlijk is het wel even balen. Ik had graag uh, vandaag mijn derde goud willen halen... maar uh, ach ja, twee keer goud en één keer zilveren is ook niet slecht. Maar had je er nog rekening mee gehouden na je eigen race... en je hebt net weer gisteren gezien op de 1500 meter... dacht je toen nog van dat zou kunnen? Of dacht je eigenlijk al, derde goud is binnen?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 Had je zo'n tijd hè, die Nesbit rijdt, had je dat hiervoor mogelijk gehouden? Uh, jawel, ik denk dat het wel kan. Ze al onwijs hard bij de WK Sprint in 1, 15 1.15.0. En dit legt nog iets hoger, dus iets snellere tijden zijn hier wel mogelijk. Nou, een dompertje op je toernooi? Nee, oh nee. nee het is natuurlijk ben ik wel enigszins een beetje leuk Aan Van de andere kant het is het gewoon een hele goede race en het is gewoon hartstikke mooi zilver. Ja, Nesbit was gewoon een stuk beter, dus uh, ik moet gewoon hier gewoon heel blij mee zijn.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 Iedereen wust was dat schaats van Bob de Jong, won vandaag alweer. Na de 5 kilometer van gisteren was er nu uh, goud op de 10 kilometer bij de WK-afstanden. En er was meer succes voor zijn ploegbam vanuit Insel, verslaggever Steven Dadebout. Een dag na de overwinning op de 5 kilometer, die mooie overwinning gisteren van Bob de Jong... wordt vandaag de 10 kilometer gereden, een afstand die hem misschien nog wel beter ligt. Ruim anderhalf uur voordat Bob de Jong moet rijden... komt zijn coach, Jillette Anema, alvast een kijkje nemen in de hal. Nou, hij is een stuk ontspanner uh, daarnet uh, in het hotel dan uh, gisteren. En uh, over nou, het algemeen is dat niet een verkeerteken. teken. Het goud op de vijf kilometer heeft Bob de Jong de dus zal op zak. En op de tien kilometer komt hij het ijs op in de wetenschap. Dat hij alle keren dat hij aan het WK afstanden meedeed op de 10 kilometer op het podium stond. Drie keer won hij goud in 99, 2003 en 2005. Vier keer won hij zilver en drie keer won Bob de Jong brons. Nu rijdt hij tegen de Koreaan Lee. 12, 48, 20. Een bizar snelle tijd van Bob de Jong. Er komt nog een rit na hem. En daarin wordt al vrij snel duidelijk dat Bob de Vries en Havard Bucko zijn tijd niet gaan verbeteren. Maar ploeggenoot Bob de Vries wordt nog wel tweede. Dubbelfeest dus bij Ban. En Bob de Jong zelf kan zijn geluk niet op. Oh, ongelooflijk. Weet je, gewoon zoveel zo harder rijden dan de rest. En uh, ook nog zo'n ja, zo tijd. Dus, waanzinnig uh, waanzinnig hard en een dik per jaar gewoon hier in uh, Into rijden. Ben jij ooit zo goed geweest? Zo constant. Zo constant gewoon ver weg de beste en dan weet je pieken op een, op een WK nog. Dus uh, ja, het programma zit wel in elkaar. Ja. Is er iets waarvan je zegt van ja, dat heb ik veranderd. Dat is, het, dat is het, het, het trucje geweest, het truc van dit seizoen geweest. Genieten. Geniet je meer dan andere jaren? Nou, ik, ik laat mezelf veel meer vrij en uh, ik heb gewoon uh, wat andere dingen erbij gedaan. En uh, ja, dat je dan wereldkampioen wordt, super. Ik, ja. Nou, hier voor deze twee plakken kwam jij hier naartoe naar Insel. Ik wilde nog een jaartje doorgaan na de spelen. En, uh, ja, wat je dan uh, zo'n jaartje erachteraan plakt, dat had je met belangen naar Noord durven denken. En Wat nu? Wat nu, nu uh, volgende week uh, de volgende wedstrijd. Skiën. Skiën? <laughs> ja, een wedstrijdje eruit en uh, lekker uh, skiën. Uh, ook daar pak ik gewoon mijn uitdaging. En af en toe een beetje appreskiëren. Nou, dat, uh, dat past eigenlijk weer niet bij, want ik moet mijn uh, kop er wel bijhouden daar. Maar goed, nu zal het toch wel een feestje volgen, neem ik eh, Ik denk dat er vanavond wel een flesje panje open gaat. Of twee. Dat zal zeker gebeuren. En dan volgend jaar? Ja, volgend jaar gaan we gewoon verder. We gaan gewoon nu doorbouwen en kijken hoe we het verder gaan opbouwen. En op dit moment eerst even genieten omdat Arjen van der Kieft gedisqualificeerd wordt vanwege het niet dragen van de transponder om zijn benen voor de tijdmeting... wordt Bob de Vries uiteindelijk met 13.462 tweede op deze 10 kilometer zilver dus voor hem. Goud en zilver voor de bandploeg. Dit is echt wat haalbaar, omdat ik wist gewoon, ja, ik train natuurlijk altijd met Bob de Jong. En zo die laatste weken reden, wist ik eigenlijk wel als normaal, er niks gek gebeurd dat, dat ik hem niet kon hebben... Nou goed, en uh, ja, dat Van de keeper disqualificeerd wordt, dat scheelt mij natuurlijk nog weer, maar dit, uh, hier ben ik gewoon heel tevreden mee. Nou zit jij, dat verhaal is bekend, in een marathon, schuine streep, lange baanploeg. Uh, toen Juliette Adema daarmee begon, zeiden mensen van ja, nou ja, wat, wat, wat, gaat, dat nou, uh, wat gaat dat nou weer worden? Uh, had, jij, had jij toen durven denken en kunnen denken dat het zo zou uitpakken? Nee, absoluut niet. Ik had echt, uh, nou voor mij toen dacht ik van, nou, ik hoop dat ik me uh, plaats voor de World Corps of iets dergelijks. En, maar dat het zo zou lopen had ik echt niet, echt niet gedacht. En, uh, ja, het is gewoon hartstikke mooi. Dit seizoen ook super. En Nederlands kampioen op de marathon. Dat is eigenlijk de mooiste wedstrijd die er was. En, uh, en 1k, 5 kilometer, tweede tweede op een WK. Nou, dat is voor mij echt een super seizoen. En, uh, nou, dik tevreden hoe het allemaal gegaan is dit jaar. Jij sluit je aan in de rij achter de twee champagneflessen waar Bob de Jong het over had. Ja, zeker. Die uh, help ik wel even mee uh, leeg maar drinken. Oh, Gefeliciteerd, hè? Hé, hey, wat ik even voor jou... Dansend op zijn schaatsen komt coach Gilles Anema het ijs af. Hij neemt alle felicitaties in ontvangst op het middenterrein. Gilles Anema is de coach van de baanploeg, de marathon-lange baanploeg. Een combinatie dus van die twee disciplines. En het pakte dit jaar bijzonder succesvol uit. Ja, dat is uh, ja, planning en dan in theorie kan het. Nou ja, goed, en dan moet je ja, een kronkel in je hoofd hebben. dat Ja, maar als het in theorie kan, en het klopt altijd, waarom zou we het nou niet doen? En het basis ligt natuurlijk al vorig jaar, in het Olympisch jaar, dat uh, ja, wij die rondetijden allemaal wel reden. En dat je de jongens dus ook duidelijk maakt van, ja, jongens, jullie kunnen dit, je rijdt niks langzamer. Nou, en dat maken ze gewoon waar dit jaar. Alleen, ja, ik kijk naar statistieken. Ik ben eigenlijk uit de fysiotherapie vandaan gewoon mijn eigen programma's gemaakt, mijn eigen denktrand En uh, ja, dat... Uh... Wil iemand feliciteren? Uh, uh, Oké. Okay. <laughs> dus, eh... Uh, en, en ja, dan uh, later de trainersdiplomas maar gaan halen. Toen maakte ik al, al, al een jaar of twintig trainingsprogramma's. En uh, ja, nu heb ik de diplomas en uh, ja, destijds stond ik op de achtergrond. En uh, ja, nou ben je een beetje een reclamebord. Gewoon aan je luisteren en dan komt het goed? Statistisch gesproken wel. Hoe ziet jouw ploeg er volgend jaar uit? Nou, even een toevoeging, er is geen dochter van mij het daarmee eens hoor. <laughs> maar hoe de er volgend jaar uitziet, daar nou, vrijwel uh, hetzelfde zeg maar. We hebben Christijn Groenveld, uh, die komt weer terug naar huis. En uh, ja, dus we hebben nagenoeg verder dezelfde proef. Bert-Jan van der Veen is gestopt, Christijn uh, komt zijn plaats innemen. En nu nog kijken wie de sponsor wordt. Ja, ik, ik, ik reken er toch wel een beetje op uh, dat we gewoon met dezelfde topbedrijven doorgaan. We hebben ons altijd uh, heel goed bijgevoeld. <laughs> en, uh... Ja, dus daar, uh, het ligt hem gewoon aan dat je gewoon een stap wilt maken en het in de organisatie gewoon iets professioneler moet vinden wij. Het grappige van dit interview is dat ondertussen mensen zich om jou heen verzamelen. Poltevets, kom je net al feliciteren, Gerald Kemker staat daar met een brede smile. Ja, ja, ik denk dat iedereen hier wel van genoten heeft. Als je lief bent, vond je dit mooi. Je moet even wat handen schudden volgens mij. Nou, dankjewel. Doe het. Gefeliciteerd. We de een bijdrage van Steven Dadeboud. We gaan verder met het buitenlands voetbal. Beginnen we in Duitsland. Bayern München, ASV. Hoe zou het toch met Van Gaal gaan na die moeilijke week? 6-0 werd het. Met drie goals van Robben, de eerste drie. Hoffenheim versloeg Borussia Dortmund met 1-0. Dortmund, de koploper. Schalke 04 tegen Eindracht Frankfurt werd 2-1. De winnende kwam van Gadi Steas. U weet wel, die ooit voor Ajax en Feyenoord speelde. Kaiserslautern Freiburg Freiburg 2-1. En Wolfsburg, Nürnberg 1-2... Dortmund gaat nog wel aan kop. 61 uit 26. Leverkusen is nu tweede. 49 uit 25. Kan dus op 9 punten komen. Moet het wel de resterende wedstrijd nog winnen. Hannover heeft 47 uit 26. Bayern München 45 uit 26. En Mainz is vijfde. 43 uit 25. Dan Engeland. De kwartfinales van de FA Cup. Birmingham City tegen Bolton Wonders. 2-3. Bolton Wonders dus door. En Stoke City tegen West Ham is morgen... Evenals Manchester City tegen Reading. Maar vandaag wordt wel de tweede van de vier bekend. Manchester United tegen Arsenal. Het is daar 2-0, dus het wordt Manchester United, naar. Die kans is groot, ja, want we zitten al in de 67ste minuut van de wedstrijd. Wel een lekkere knal van Schamak, zojuist gezien. Hij een minuut of vijf geleden in de ploeg gekomen voor De En daarmee staat het allemaal toch echt ontegenzeggelijk wat aanvallender bij Arsenal. Het ontbreekt de ploeg ook een beetje aan geluk, zo lijkt het. Want Van Persie een minuut of drie geleden, hij schoot... En deed dat maar rakelings langs de kruising eigenlijk maar eens lukraak uitgehaald bij een wat afgeslagen bal. Zo vanaf de rand van het strafschopgebied. Ja, dan heb je wat geluk nodig. Dan moet het allemaal een keertje net passen. En dat lukt momenteel bij Arsenal niet. Het past momenteel niet. Arsenal heeft de bal op de eigen helft en heeft niet veel minder balbezit hoor, dan United. Maar die ploeg die voetbalt natuurlijk wel makkelijk met een 2-0 stand. 2-0 stand tegen Arsenal. Het is een mooie ontmoeting hoor deze wedstrijd trouwens. Want als je gaat kijken naar hoe vaak deze ploegen nou die FA Cup wisten te winnen. Dan kom je op in totaal 21 van die Cups. Waarvan er 11 voor Arsenal, 10 voor United. Dat zijn de cijfers die erbij horen. En het lijkt er dus op alsof er weer een overwinning in ieder geval ieder gaat komen. Een plekje in de halve finale voor United. Want dat staat met een kwart wedstrijd voor de Boeg. Met 2-0 voor thuis tegen Arsenal. En het Rotterdam Topsportcentrum handbal Nederland tegen Griekenland. Kwalificatie voor het EK. Maar het is wel de allerlaatste kans voor de mannen. Want alleen als alles helemaal gunstig loopt voor Nederland. Dan halen we het nog, hè Richard? Ja, zo is het precies. Nederland heeft nul punten uit drie wedstrijden. Staat onderaan in de pool met verder nog Tsjechië, Noorwegen. Dat zijn grote handballanden. En vanavond spelen ze de return tegen Griekenland. Woensdag ging het helemaal mis op Creta. Toen verloor Nederland in een slechte wedstrijd met 30-23. Nu zijn we halverwege in Rotterdam en staat het 15-15. Nederland speelt wel een stuk beter hoor, dan afgelopen woensdag. Meer agressie in de dekking. Minder technische fouten worden er gemaakt. De schutters laten zich beter zien zoals Bart. Tek Konic en Mark Bult, die onzichtbaar waren afgelopen woensdag. De dekking staat een, een stuk beter. En met name op de linkerhoek, Michiel Lochtenberg... Die scoort er lustig op los, heeft er inmiddels vijf gemaakt. Met name in het slot van de eerste helft maakte hij een paar uh, fraaie goals. Ja, Nederland speelt dus uh, beter dan uh, afgelopen woensdag tegen Griekenland. Een ploeg met veel ervaring, ook geen grote handbalreputatie, net als uh, Nederland. Maar goed, als Nederland deze wedstrijd wint, komen ze ook op twee punten. Dan is er in theorie nog wel iets mogelijk. Maar normaal gesproken zal Nederland uh, het thuisduel tegen Noorwegen, dat in juni nog moet worden gespeeld. En de uitwedstrijd tegen Tsjechië niet gaan winnen. En dan is het inderdaad voorbij voor de ploeg van bondscoach Harry Weerman en wordt ook het EK in Servië volgend jaar niet gehaald. Maar goed, halverwege deze eerste helft, best aardig om naar te kijken, is het 15 tegen 15 tegen Griekenland. Roda AZ is de wedstrijd die om kwart voor acht begint. Uh, Roda 41 punten, AZ 43. Dus ze staan heel dicht bij elkaar. Ze hebben allebei nog een kans om zich rechtstreeks te plaatsen voor Europa. Maar waarschijnlijk uh, zullen het voorbijde, zoals het nu is. Uh, playoffs offs worden. Frank-Wilheit? Ja, zoals het nu is staan ze op die plekken. Maar ja, AZ een keer winnen en dan ADO niet winnen of verliezen dan staat AZ zomaar op een plek die recht geeft op rechtstreeks Europees voetbal. Dus er is wel wat te winnen vandaag in Kerkrade. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Rodi SC, dat weliswaar een paar punten minder heeft... maar toch ook nog loert op die rechtstreeks Europese plek. En dat met name thuis ook wel terecht doet. Want thuis is deze ploeg dit seizoen niet te verslaan. Alleen, ze winnen ook bijzonder moeilijk en dat zou vandaag geen windeieren leggen. Tegen een directe concurrent, dus voor die eh, directe Europese plek. Veel vuurwerk, het mag allemaal vandaag in het Parkstad Limburg Stadion. Want de supportsvereniging bestaat 15 jaar. En eh, dus kon, mocht er wat geknald worden. zonder dat er waarschuwingen aan eh, achteraf kwamen. Jan Weegereef heeft de ploeg inmiddels neergezet. Kan beide doelen gewoon zien. Ondanks de nodige rook die hierbij eh, is gekomen met al dat vuurwerk. En dus gaan we beginnen aan de wedstrijd Rode SC. Tegen AZ. AZ vorige week 4-0 verloren. Valkenburg en niet bij Schaars en niet bij Valkenburg gepasseerd. Ten favoure van Wernbloem Die was vorige week geschorst. En Schaars is deze week geschorst. Hij wordt vervangen op het middenveld door Viergever. En bij uh, Rode JC zien we de loge weer terug van de blessure. Net als Hemte. En dat komt goed uit. Want Soetsuin is geschorst. En uh, uh, Addo uh, is er niet bij. Kaas ook weer terug van een schorsing. Dus die kan spelen centraal achterin. En Skobu uh, is gepasseerd ten faveur van De Loge. En dat zou je kunnen zeggen betekent dat... Uh... Roda in zijn favoriete 4-4-2 opstelling kan spelen. Waarmee ze de wedstrijd een beetje kunnen controleren. En dan met die lopende middenvelders. Die beroemde lopende middenvelders uit Kerkrade. De wedstrijd kunnen gaan beslissen. Maar eerst even opletten aan de rechterkant met Holmen. AZ met een uitbraak van de ploeg uit Alkmaar. Schieten maar eens een keertje. Er schiet de bal alleen hoog over. De eerste poging serieus op het doel van Titon. Althans richting het doel van Titon. De bal ging dus hoog over. Het schot van Holmen betekent het eerste serieuze wapenfeit van deze wedstrijd. You didn't know what to say They all came at you today Betty Eye heet het nummer. En het is van de Roller. En denkt u nou, hé, hey, dat komt me bekend voor. Nou, dat is gewoon Oasis, maar dan zonder Noel Gallagher. Uh, Roda AZ, Frank Wielaert. Dikke vier minuten oud. Een wedstrijd uh, behalve dan dat ene schot van Holmen dat hoog overging. Vooral ontsierd door wat de overtredingjes. Allemaal afgevloten. terecht allemaal ook afgevloten Door uh, scheidsrechter en wegenreven. Nu kunnen we er eentje verwachten van uh, Rode SC. Halverwege de helft van AZ na de overtreding. Uh, ...gemaakt uh, achterin bij AZ. Ja, halverwege het veld dus en het wachten is op de bal. Er zit helemaal geen tempo nog in de wedstrijd. Dat heeft ook te maken met al die tackles die er uh, gemaakt zijn. Bodor was er aan een schuldig. Nu mag hij de vrije trap gaan nemen. Uh, de Hongaar heeft al een waarschuwing achter zijn naam staan. Hij zou bijna afgelopen week nog vertrekken naar Tom Tomsk. Dat had al heel lang belangstelling voor hem. De uh, transfer deadline in Rusland... Liep tot afgelopen donderdag. Maar hij is er nog. Hij staat zelfs in de basis. En doet dus nog gewoon dit seizoen in ieder geval afmaken bij uh, Rode J.C. De vrije trap uh, leidt uiteindelijk nergens toe. En uh, dan uh, kan uiteindelijk AZ weer via Esteban de doeltrap gaan nemen. We zetten uh, Roda de voorste mannen gelijk vast. Dat is opvallend. Heel groot gat vervolgens op het middenveld. Maar bij ieder mannetje van AZ kort. Waar uh, AZ houdt van kort af uh, opbouwen. Vanaf achteruit, daar krijgen ze de kans niet voor. Esteban moet lang trappen. Na vijf minuten voetballen dus nog altijd 0-0 in Kerkraden. Tweede helft bij Heracles tegen man van Excelsior. Henk Kok. Nou, het is hetzelfde beeld als van de eerste helft. Heracles moet natuurlijk aanvallen. En Excelsior trekt zich volledig terug op het De helft dat mikt er dan eventueel op om in balbezit te komen. En dan meteen met een lange bal die heel snelle Fernandez aan te spelen. Maar vooralsnog is dat niet gelukt. De bal is nu bij maat. Dus even wordt de Dukkers aan de rechterzijkant in de dita aangespeeld. Komt de voorzet, die wordt gemist. Die wordt gemist door Everton. En die wordt ook gemist door Amenteeras. Dan een keertje ingeschoten. En dan is het wel fantastisch raak. Ik dacht dat er Kwanza was die de bal heeft opgepikt en van afstand inskiet. Gewoon hoog in het doel. Dat was gewoon een goed doelpunt. Dat moet gewoon eerder gezegd worden. Er zat een beetje toeval in. Omdat die bal nog voor de voeten komt. van. Ik denk dat het Kwanza is geweest dat die bal heeft ingeschoten. Jawel, Kwanza die heeft gescoord. Het is 2-0 geworden voor de Erechters. En dat was gewoon een mooi doelpunt. Vol op de pantoffel genomen. 2-0. We kijken in Engeland bij Manchester. United Tegen Arsenal. niet mee. We zitten inmiddels toch echt wel in de slotfase hoor. Met minder dan 13 minuten die voorsprong van 2-0 op het bord voor United. Dat zich lijkt te kunnen plaatsen voor de halve finales van de FV Cup. Maar Arsenal verdient meer vanavond. Dat staat wel vast. Er zijn pogingen zat van de ploeg uit Londen. Zojuist weer een schot van afstand van Samir Nasri. Daar heeft Van der Sar dan weer een redding op. En die had hij twee minuten geleden ook op een werkelijk uitstekende kopbal van invaller Chamak de Marokkaanse International. De voorzet kwam toen vanaf de rechterkant van het veld van Sanja, de opkomende verdediger. Ja, Hij hing in de lucht, een metertje of zeven voor het doel van Van de Sar. Shamak kon kracht meegeven aan die bal, maar toch weer een uitgestoken arm van Edwin Van der Sar. Die ervoor zorgde dat er geen aansluitingstreffer kwam van Arsenal. Dat een hoop kans heeft gekregen in deze wedstrijd dat meer verdient. Maar dat wel met 2-0 achter staat op bezoek. Op Old Trafford bij Manchester United. Hoe leuk is Roda AZ, Frank Vierleit? Nou, nog niet zo. Acht minuten gevoetbald, 0-0 nog. Er komt geen tempo in de wedstrijd. Dat komt door al die stilstaande momentjes. En uh, nu wel even beweging in de bal. Dus maar even kijken wat er gebeurt met former en hier Die goed de bal komt ophalen vanaf, uh, vanuit de spitspositie. Jonker doet dat ook. Helemaal op het middenveld teruggetrokken. En dat betekent dat uh, de voorste uh, middenvelders allemaal in de spits gaan staan. Hemte gaat nu kijken of hij kan bereiken. Schiet de bal over alles en iedereen heen. Esterban Plukt de bal uit de lucht en dan kan AZ weer gaan komen. Deze wedstrijd opgesierd door de komst van de bondscoach trouwens. Ik heb net even gekeken voor hoeveel Nederlanders hij eventueel zou kunnen komen kijken die vandaag in ieder geval beginnen aan de wedstrijd. Dat zijn er vijf. En dan streep ik voor het gemak even Wielaard weg, die toch niet in aanmerking zou komen voor een plek in het Nederlandse elftal. Marcellus, die al weet ik hoe lang uitbeeld is voor het Nederlandse elftal. Viergever, die ik nog niet in staat acht om in het Nederlandse elftal te spelen. En dan blijft bijvoorbeeld uh, Former over... Uh, die daar wel zou kunnen spelen natuurlijk. Of misschien wel Jansen, die uh, de moeite van het bekijken wel waard is... in dit goedlopende uh, elftal in Kerkrade. Nou, het is gewoon en... ook, uh, hij kan ook gewoon voetballen kijken dicht bij huis, hè? Dat zou ook kunnen. <laughs> ja, ja het, we gaan toch altijd een beetje kijken van nou... nou die zou die hij nou werkt altijd. Ja, ja, ja, dat doen we toch allemaal in de sport. Ja, ja. Eigenlijk ja, werken we allemaal altijd. Ik, ik kan me niet voorstellen dat de bondscoach naar een wedstrijd gaat kijken. zonder dat hij het gevoel heeft dat hij naar iets bijzonders aan het, aan het kijken gaat. Hadou krijgt de bal plomp verloren aangeleverd. Normaal gesproken zit een goal voor Roda. Maar een uitstekende redding, zegt Van die Esteban. Als Hadou hier in eerste instantie besluit te pasen, die paas komt niet aan. Krijgt hij hem zomaar terug voor zijn voeten via Moisander. En dan is het Esteban die uitstekend reageert. Goeie reflex op de inzet. De tweede poging van uh, Hadou hier. Moet wel een corner weggeven. Maar dat was uh, heel dom wat uh, Moisander daar deed. Zomaar de bal inleveren. En dan vlak voor je eigen strafzoopgebied bij Hadou hier. Levensgevaarlijk, daar komt die corner. Dat is een ingestudeerd uh, patroontje dat we daar uh, zien. Want de bal wordt niet in het strafgebied geschoten, maar helemaal terug. Aanname is slecht, dus is het patroontje met uh, dank aan hem te weg. Bodoor brengt er wat uh, nieuw leven in. Plaatst de bal naar de linkerkant van het veld. former, former die uh, probeert nog uh, om iemand te bereiken. De bal wordt afgeslagen, zijn we tien minuten onderweg. Eindelijk een klein beetje tempo, want geen vrije trappen meer in deze wedstrijd. Het is nog 0-0. 2-0 achter Excelsior. Ik neem aan dat ze nu alles op de aanval gooien, Hinkok. Ja, dat moet je ook kunnen, hè. Dat moet je ook kunnen met die man En Heracles is natuurlijk een beetje bevrijd. Je kon toch wel zien aan het tweede doelpunt. Dat ze in spanning zaten. Dat wil ik eerder gezegd niet zeggen. Maar ze waren toch wel een beetje bevreesd voor die snelle Fernandez. als gewoon die heel weinig ballen kreeg. En nu ga je toch wat vrijer voetballen. Heracles zet nog steeds Excelsior onder druk. En Excelsior komt er heel weinig uit. Nu ook weer balbezit. voor Heracles aan de linkerkant van het veld. Er kan altijd Loms, Die komt helemaal niemand tegen. Die kan altijd opstomen. Dan komt die voorzet. Maar die voorzet is dan een keertje weer onnauwkeurig. Die komt gewoon in de voeten van en Nieuwveld moet die bal dan wel even terugleggen. Dat is meestal het ook een probleem bij Excelsior. Als je één spits hebt, ja, die kun wel proberen met een lange bal die spits aan te spelen. Zoals nu gebeurt naar Fernandes. Maar Fernandes wordt onmiddellijk door twee mensen van Heracles op de huid gezeten. die krijgt helemaal geen steun. En normaal gesproken, dus als je een bal balbezit komt bij Excelsior... moet je hem eerst even breed spelen of achteruit spelen. En dan is de verdediging van Heracles weer hergroepeerd. 10 minuten gespeeld in de tweede helft. 2-0 voor Heracles. Na 10 minuten in de eerste helft, nou ruim 10 minuten in de eerste helft... is bij Roda AZ nog 0-0. De late wedstrijd straks is Vitesse tegen Herenveen. En in Engeland in de kwartfinale van de strijd om de FA Cup... is het bij Manchester United tegen Arsenal. Een paar minuten voor tijd, 2-0. Tot zo, na Onno duiven wit met het journaal. langs de lijn op 1. Instituut Itzada presenteert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 Advies bij een overdracht? Wij adviseren. Beker Tilly -Berk. Dit is Radio 1.